dat christenen vervolgd worden, misschien heeft u dat zelf wel gevolgd en gelezen in de kranten, dan vertel ik het u niet om u bang te maken, maar om u aan te sporen uh, waakzaam te zijn. Dicht bij God te leven, niet te vergeten dat God het middelpunt van uw leven behoort te zijn. Enkele weken geleden heb ik u gewaarschuwd, dat u als christen het doelwit bent en blijft van de Satan. Satan zal niet rusten totdat hij u heeft laten struikelen... of dat hij u kapot heeft gemaakt. De Satan heeft als doel om christenen geestelijk en fysiek in zijn macht te krijgen. Ik zit in een, uh, in een, in een situatie waar ik een... een, een ...gesprek, dingen organiseren... ...of tenminste bezig bent te organiseren. En dan blijkt op een gegeven moment dat... Uh, ...een organisatie die u al kent... ...ze komen vrij regelmatig ook bij mij aan de deur... ...en dan komen ze met prachtige verhalen over... Uh, ...de eindtijd enzovoort enzovoort... ...ben je behouden, dan kun je er zijn. En iemand deed dus een beroep op die organisatie. En omdat hij in geldnoods had. En toen zeiden ze, hoeveel heb je nodig? Nou, hij noemde een bedrag. Oh, zeiden ze, prima, want ze, ze hebben via via, uh, weten ze over zijn kapitaal. Toen hebben ze gezegd, ja, we helpen je onder de volgende voorwaarden. Je wordt lid van onze gemeenschap. Je laat je volwassen dopen. En je bent Trouw als plicht dat je iedere week in de gemeente zit. En ze zeiden, wij willen dat bedrag wat je vraagt, willen we geven. Maar dan willen we de helft van jouw kapitaal hebben. Broeders en zusters, als je je niet verdiept in een bepaalde organisatie, dan kan dat een struikelblok zijn die de Satan gebruikt om je te laten struikelen of kapot te maken. Blijf uw geestelijke wapenrusting controleren. En denk daar niet onverantwoord over. Oh, dat komt wel goed. Hè? Zonder, oh, ik ben toch bezig met de Heer en, en het komt wel goed. Maar de duisternis die zoekt invalshoeken om u geestelijk te vermoorden. Ga niet op zijn voorstellen in. Als hij tot je spreekt of hij fluistert iets in je oren... jaag hem weg in de naam van Jezus. Ga niet op datgene in wat hij je wil, wil toevertrouwen, wat hij je zegt. U kent die situatie van Jezus, dat hij verzocht werd in de woestijn... en hij werd prachtige dingen ver, uh, verteld en beloofd. Maar Jezus had hem door. En ik bid zo dat u op een gegeven moment als de duisternis aanvallen pleegt in uw leven, dat u doorkrijgt dat het van een onzuivere bron is die u tracht dingen te beloven en uh, tracht uw leven te veranderen. Regelmatig zien wij reclamespots, tenminste ik, ik weet niet u, maar dan uh, wordt er op je vertrouwen Gespeeld. Ze zeggen vertrouw op ons product en geloof erin dat het product erg goed is. Het resultaat is dat uh, miljarden euro's omgaan uh, in deze handel opdat het gebaseerd is op manipulatie en bedrog. Ik heb je als het voorbeeld genoemd dat als je je auto naar de garage brengt dan vertrouw je erop. Dat hij, nadat u de gepeperde rekening hebt betaald, dat u dan op een gegeven moment mag vertrouwen. dat uw auto weer 100% is. Dat vertrouwt u toch? Ik kan u zeggen, dat had, ik, toen ik bij Joosje werkte, had ik datzelfde vertrouwen. En ik, ik was, mijn auto's werden heel goed onderhouden, enzovoort, enzovoort. Totdat ik een hele week, dat heb ik u ook verteld waarschijnlijk. naar Zwijndrecht ging voor, voor een cursus. En ik reed nogal stevig door en ik kwam zaterdags in de zaak om te werken. En toen zei een klant tegen mij, Rudolf, uh, jij rijdt altijd auto's goed in, mag ik die auto van jou eens proberen? Ik zei, dat is goed joh. Maar deze man had iets grotere voet dan ik. En hij stootte tegen de pedalen aan en alle pedalen vielen los. De koppeling, de rem en het gaspedaal. Alles viel zo op de grond. Wat is er gebeurd? Een leerling monteur, die had de stang waarop deze pedalen draaiden, had hij links omgedraaid. Er was een linkse schroef en een rechtse schroef. En dat had hij net omgedraaid. Dus op het moment dat ik remde of de koppeling intrapte, ging dat steeds verder los. Het gevolg was dat de man die in mijn auto stapte, dat de pedalen naar beneden vielen. Dat had ook onderweg kunnen zijn. En dan had ik misschien hier niet meer gezeten. Als mensen vertrouwen je erop dat zaken altijd goed gaan. Maar het kan ook misgaan. Als je in de trein stapt, vertrouw je erop dat je van A naar B gebracht wordt. Als je in een vliegtuig stapt, dan vertrouw je erop dat je van A naar B gebracht wordt. Als er een vrachtwagen op je afkomt, dan ga je ervan uit dat hij op tijd remt. En zo kan je doorgaan met andere dingen. Techniek is een zegen, maar techniek faalt. En mensen hebben vaak hun, hun vertrouwen gesteld op zaken die kwetsbaar zijn. Kwetsbaar zijn. En hun geloofsleven kunnen ondermijnen. Als een jongen het leven niet meer aan kan en hij... En hij werd begeleid van alle kanten. Hij werd in zo'n zo woningseenheid uh, gebracht. Zijn vader die reed iedere week zo'n beetje naar Leeuwarden. En toch, en toch kon de jongen niet aan. Alle liefde, alle zorg die hij kreeg, heeft zijn denken niet bereikt. Zijn gevoelsleven niet bereikt met als gevolg dat hij alleen maar... ...de boze wereld om hem heen zag... ...en een eind aan zijn leven maken. Vertrouwen heb je in verschillende graderingen... ...omdat de omstandigheden... ...de situatie positief of negatief kunnen beïnvloeden. En het is aan u en mij... ...om datgene wat dreigt negatief te beïnvloeden... ...dat je dat afkapt... ...en zegt, ik wil van het positief uitgaan. Hetgeen in mijn denken zal niet beïnvloed worden door negatieve zaken... ...maar mijn denken wil ik voeden met positieve zaken... ...zaken die met Gods Koninkrijk te maken heeft. Vaak dan willen wij in onze kennis en onze wijsheid, eigen wijsheid... ...vaak dingen beredeneren die totaal niet met Gods Koninkrijk te maken heeft met alle gevolgen van dien. In het woord vertrouwen zit ook het woord trouw in verwerkt. In feite wil het zeggen dat je trouw moet blijven ook in moeilijke omstandigheden. En geloven dat het vroeg of laat dat er een oplossing komt in jouw leven. Veel mensen worden onrustig en raken verward. ...en lopen weg. Kijk... ...waar wordt je gedachtewereld mee uh, gevoed? Is het de influistering? Is het wat mensen zeggen? En misschien hetgeen wat je ziet... ...dat je daarnaar kijkt... ...waardoor jouw denken... ...op een verkeerde manier gevoed wordt. Afgelopen jaren, dan heb je ook het verleden jaar, het moment dat ik strijd had met mijn gezondheid... ...zijn er mensen op mijn weg geweest die hele vervelende dingen zeiden. En zeker van mensen waarvan je het niet verwacht... Toen heb ik me daarvoor afgesloten, want ik dacht, ik richt mijn ogen op Christus. En hij is de zaligmaker. Hij is de geneesheer. Hij is het van wie ik het moet verwachten en niet wat van mensen zeggen. Ieder mens, broers en zusters, gelooft wel iets. Maar geeft dat ook zekerheid? Geeft dat ook vrede in het leven? En de vraag vanmiddag is... Waar hebben wij ons geloof op gesteld? En waar baseren wij dat op? Vaak zeggen wij, ja ik geloof dat de Heer en ik heb oplossingen. Is dat lippentaal? Of is dat hetgeen wat vanuit je hart gevoed is door de kracht van Gods geest? Het komt goed omdat je je vertrouwen op God hebt gesteld... en niet loslippig of gemakkelijk gezegd... oh, ik vertrouw de Heer wel. Nee, daar gaat soms een hele worsteling aan vooraf... om dat vertrouwen in je leven te voeden... in je relatie met je hemelse vader te, uh, te verstevigen. Jacobus die zegt op een gegeven moment het volgende. Maar voor al mijn broeders... En dat is, dat is misschien niet direct uh, aan de orde, maar toch, uh, wij, uh, ik zie dat toch dat het veel makkelijker gaat. en Ga eens onderzoeken wat Jacobus hier zegt. Hij zegt, maar vooral mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eet ook. Laat ja bij u ja zijn en nee, nee, opdat gij niet onder het oordeel valt. Eigenlijk zegt Jacobs, Jacobus hier. Als je in de zielijke wereld elkaar niet kunt vertrouwen. Hoe kan je dan op God vertrouwen die je niet ziet? Het is belangrijk dat je mensen om je heen schaart die je kan vertrouwen. Die, die uh, uh, op een goede manier met je omgaan opdat de relatie daardoor ook, omdat je dat in de horizontale, zienbare wereld gevoed krijgt, dat dat ook verticaal gaat werken, dat je God meer kan vertrouwen. Ik wil een voorbeeld geven, en uh, ik ben niet in militair dienst geweest, dus ik heb het alleen maar van lezen en van theorie, maar als ik dan hoor dat een elite groep uh, mariniers of, of, of groene barretten, of wat voor barretten ze ook hebben, rood, dat die mensen... Ze hebben vertrouwen in hun maatje. Ze hebben vertrouwen, dat eh, vertrouwen dat deze persoon en ze geloven die persoon ook dat in moeilijke situaties dat zij niet in de steek worden gelaten, maar dat ze er voor elkaar zijn. Broers en zusters, elkaar vertrouwen is noodzakelijk. Dit, is de, dit zijn de bouwstenen voor de toekomst. En als je ziet wat er vandaag aan de dag gebeurt, is dat de regering, de Nederland in problemen zit, omdat de politici het vertrouwen hebben verloren in hun beleid, in hun denkwijze. Ze wisten het wel zo goed te, te formuleren en het ging om de mammon te spekken en daardoor hebben zij hun uh, vertrouwen verloren in de mensen in Nederland. Als je, als je Job 1 leest, en zoekt u dat maar even op, dan ziet u dat Job in een, in een heel moeilijk pakket komt. En ik ben Job gaan bestuderen naar aanleiding van de bijbelstudie die we hebben gehad. We hebben, ge, we hebben gehoord in de bijbelstudie dat er zijn twee machten ...die om jou strijden. Er zijn twee machten... ...die je wil beïnvloeden. En, en voor welke kies je? Voor welke kies je? God... ...maar ook de Satan... ...wil je gebruiken... ...maar... ...welke keuze maak je? God gaat... ...de dialoog met Satan aan. Als u dat Job leest... ...dan gaat hij praten met de, met de dingen. En... En ik heb me afgevraagd, waarom doet God dat? En dan kun je zeggen, ja dat doet hij om, om, voor Job of zo, Maar dat lig, er ligt een veel diepere achtergrond wat ik ontdekte. Hij wilde de Satan ontmaskeren. En het gevolg was, en dat kunt u op het eind lezen, dat de Satan in zijn eigen zwaard is gevallen. En dat begint al in het in eerste verse van uh, het hoofdstuk van Job 1. Ik raad u aan... niet te doen zoals God het heeft gedaan. Als de Satan met je praat... dan moet je zeggen... joh, wegwezen. Ik wil met jou niks te maken hebben. Maar ga het gesprek niet aan. Sommige christenen die proberen... Uh, uh, te spelen met hun gedachten... wat in hun ingefluisterd wordt... om daar vorm aan te geven. Doe het niet. Onderscheid wat God tegen je zegt... Of wat de duisternis tegen je zegt. En dan, ik zal het dan niet allemaal lezen, maar op een gegeven moment: het, uh, er was in het land Us een man, wiens naam Job. En die man was vroom en oprecht, u moet je horen wat voor karakter hij heeft: vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hoort u dat goed? Vroom, oprecht. God vrezend wijkende van het kwaad. Hem werd zeven zonen en drie dochters geboren. Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks vee, kleinvee. Drieduizend kamelen, vijfhonderd spanrunderen, vijfhonderd ezelinnen... en een zeer grote slavenstoet. Zodat deze man de rijkste was... ...en in, in alle bewondering van het oosten. Plotseling komt er een kink in de kabel van Job. De situatie verandert plotseling heel snel. En op een gegeven moment zou je dan zeggen... ...ja, hallo, heb ik dat verdiend? Hoe is het mogelijk dat ik in zo'n situatie... Te komen? ...maar u hoort Job niet klagen tegen God. Op een dag kwamen de hemelbewoners... Dat is vers 6. Hun opwacht maken bij de Heer. En ook Satan bevond zich onder hen. En de Heer vroeg aan de Satan: Waar kom je vandaan? En hij antwoordde: Ik heb rondgezworven en rondgedoold op de aarde. Hebt u als bij stilgestaan wat dit antwoord inhoudt? Het is niet toegespitst op het leven van Job alleen. De Satan is van zijn strategie niet veranderd. Hij is rondgaand, hij gaat rond in de luchtruim, hij zoekt op aarde. Hij is bezig om mensen naar zich toe te halen, volkeren tegen elkaar op te zetten. En, en politici denken dat ze dat met wapengeweld kunnen onderdrukken, maar ze zitten in de klauwen van de duisternis. En dat moeten we goed zien. Satan, hij gaat nu nog steeds op zoek en luistert mee en zoekt de zwakheden die de mensen hebben. En hij gebruikt die zwakheden om binnen te komen. En de Heere vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Misschien... Zegt God: Heb je wel op zuster die gelet? Heb je op broeder die gelet? En op een gegeven moment, dan, dan zag dan, dan, uh, dat verhaal, vertelt dan, dan dan wordt hij een beetje kriebelig en, en, en, en de dan En dan zegt hij: uh, Ja, ik heb wel op hem gelet. Maar ik, ik, kom, ik krijg er geen voet tussen, omdat hij blindelings vertrouwen in u heeft. Zoals hij is en niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het, het kwaad. Zatan antwoordde hem: Zou jou werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? En dan: U beschermt hem immers. Evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hem doet. Zegnen, zodat, hij, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. De dus Satan dacht, hier is een mogelijkheid. Deze man is zo gezegend, en, en, en dat komt omdat God de hand daarin heeft. En dan zegt vers 11, maar als u uw hand van hem uitstrekt, naar hem uitstrekt, en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. De Satan kent de situatie en Job, van Job heel goed. Hij wist dat door de stijl van leven Job hoog in aanzien was. En ik heb zo voor mezelf gedacht, heer, de stijl van mijn leven... Ik zie, me, ik, ik zie dat ik regelmatig met vallen en opstaan verder ga. Maar Heer, het verlangen in mij... en ik hoop dat het het verlangen in u is... dat op een gegeven moment uw levensstijl is... dat, dat God op een geweldige manier in en door u kan werken... opdat u tot zegen zult zijn voor anderen. En toen zeide de Heer tegen zijn, goed... Met alles wat van hem is, mag je doen en laten wat je wil. Doen wat je wil. Maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok de zadel. Nu volgen de gebeurtenissen in het leven van Job snel op, op elkaar. In onze, tijd, in, in onze tijd hoor je vaak de uitspraak: Tegenslagen komen niet alleen. We zien dat ook dat de slechte boodschappers. Direct in actie komen. En ik uh, zal het niet helemaal lezen. Maar op een gegeven moment komen de rampen over het leven van Job. En dan komen de boodschappers in hele gedetailleerde uh, verhalen doen aan Job. En, en, en luister goed. Hè, dat is, lees dat goed van, van, van 14 tot en met 19. En dan zeggen ze. Er kwam een storm, er kwam een bliksem en er gebeurde wat, er kwam een leger en ze waren zeer gedetailleerd. En ik heb me dus afgevraagd, waarom, want die, die boodschappers die waren bij die mensen en toch kwamen ze er vrij vandaan. En dat was een strategie, want deze boodschappers hadden alleen maar slecht nieuws voor op. En ik garandeer u dat vandaag en dag er genoeg boodschappers zijn met slecht nieuws. En ze zijn er als de kippen bij om in geuren en kleuren negatieve verhalen te vertellen. Hoe staat het met ons? Wat voor boodschappers zijn wij? Brengen wij aan de wereld goed nieuws. Of zijn wij bezig met klaagliederen zoals je dat in de wereld vaak hoort? Weet u, ik ben maar een hele eenvoudige broeder. Ik mag een eenvoudige voorganger zijn. En als ik met mensen praat, dan beginnen ze te klagen over dit, te klagen over dat. En wat stelt u dan tegenover? Gaat u mee in die gedachte of zegt u tegen die mensen, maar wacht eens even... Ik ben een kind van God. En ik ervaar het anders. Ik ervaar dat God bezig is met mijn leven. En het kan soms naar de mens zien, negatief zijn. Maar ik zie dat God het beste met me voor heeft. Maar wat doen wij dan? We praten met z'n mee. Ja, inderdaad, zeggen. Mijn salaris wordt geïnkoord. AOW, AOW wordt minder. En ga zo maar door. Al die klachten die je hoort... Wat stel je daar tegenover? Stel je daar een hoopvolle gedachte tegenover? Of ga je met die gedachten mee? Toen stond Job op, vers 20. Scheurde zijn kleren. Schoor zijn hoofd kaal. En wierp zich neer in het stof. En hij zeide. Naakt ben ik uit de schoot. Van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik. In de schoot terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren is geprezen. Proeft u hier het karakter van Job. Hij erkent, hij erkent de strijd. Hij erkent hetgeen wat hem overvallen is. Hij herkent, hij herkent dingen, dat, de, dat alles van hem afgenomen is worden. En dan zegt hij toch, de naam des Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigt Job niet. En maakt hij God geen enkel verwijt. Hoe makkelijk ligt het op onze lippen, als het tegenzit, dat je tegen God zegt... Heer, waarom maak ik dit mee? Ik zie het doel daar niet van in. En het is heel menselijk. Het is heel begrijpelijk. Maar ga je dan verder in dat gevoel mee? Of zeg je op een gegeven moment tegen jezelf. Ho, God heeft het beste met me voor. En dat is, dat is hartstikke moeilijk. Ik heb ook... Een moment gekend verleden jaar in mei dat ik te horen kreeg dat ik kanker had. Dat ik tegen God zegt, waarom hier? Ik, ik snap het niet. En weet u, God kent mij. En hij kent u natuurlijk ook, maar ik, ik hou het even bij mezelf, van. Hè? God kent mij. En dan komt hij met een hoopvolle boodschap. Hij zegt, ik stel jou in een win-win situatie. Ik ga er verder niet op in, want dat kent u, dat verhaal. En dat heeft mij zekerheid gegeven. Als God tot je spreekt, als God je een plan bekend maakt, als God naar je toe komt om in jouw waarom vraag te antwoorden, dan moet het er toch jou geweldig maken. Dan moet het je toch vleugels geven. En dat moet je geloof dan toch versterken. Dat je mag weten dat God, die misschien naar je gedachten ver weg is, dan naar je toe komt om jou te bemoedigen. Ik weet niet of u die ervaringen heeft, dat u die ervaringen kent. En als u dat niet kent, dan, dan daag ik u uit om God dingen te vragen. Om tegen God te zeggen, wilt u tegen mij spreken? Want ik zit in die situatie, loop ik een beetje vast. Lieve mensen, als God dood is, ik meen dat Paulus had gezegd heeft, ja, wat, dan hebben we een armzalig geloof. Maar God is niet dood. God is een God die, die bezig is met individu. Hij is bezig met u, met mij, om ons een heilzame weg te wijzen. En een weg van genade, van overwinning. En, en laat je niet uh, onder, uh, ondersneden door wat mensen zeggen. Maar stel je op, in rangorde, wapenrusting gecontroleerd. En dat je zegt, kom op, als de duisternis mij aanvalt, ben ik belangrijk voor God. Ik heb de wapenrusting aan, er komt, overkomt mij niets. Er overkomt mij niets. Of bent u een figuur die zegt op een gegeven moment... We hadden vroeger een pensioen en dan hadden we een jongen en hij was tot bekering gekomen. Hij, was, hij had zich laten dopen en ik, we leerden hem hoe hij moest bidden en zo. En toen zei ik, ik tegen hem, joh, hij zei ja, maar ik word regelmatig door de duivel aangevallen. Ik zei, dan moet je zeggen in de naam van Jezus ga weg. Ja, zegt hij, dat doe ik ook, maar dan kruip ik meteen onder de deken. Ja, dat is natuurlijk geen houding van een soldaat, hè. Dus ik zeg, dan moet je pal staan en zeggen, druid, ik wil met jou niks te maken hebben. Lieve mensen, als ik dit zo zeg, kijk in je leven. Kijk in je leven. Je mag in je leven kijken waar je dingen verkeerd hebt ingeschat. En als je dat verkeerd ingeschat hebt en je hebt God daarmee gekwetst... En dan mag je tegen hem zeggen: heer, wilt u mij genadig zijn? Wilt u mij genadig zijn dat ik die fout niet meer zal maken? De Heere vraagt aan Satan, dat is hoofdstuk 2, Waar kom je vandaan? En weer krijgt hij als antwoord: Ik heb rondgezworven en rondgedood op aarde. En de Heere vroeg aan Satan: Heb je ook op mijn dienaar Job gelet. En dan krijg je weer het verhaal van een rechtschapen, onberispelijk, gezag voor God hebbende. Dat verhaal komt dan weer naar voren. En dan zegt de Satan op vers 6... toen zei de Heer tot Satan... goed, doe met hem wat je maar wilt... maar spaar zijn leven... Spaar zijn leven. Broers en zusters. En dat vind ik zo machtig mooi. Job had vertrouwen in God. En, en ik vond het zo fantastisch dat Priscilla zei van wij vragen dit. Maar uh, hoe zei het ook weer? We Dank, danken. Of? Oh, ja, juist. Juist. Stel nou voor dat je constant tegen je vrouw zegt, ik hou van jou. En ze loopt weg van je. Dan denk je, dat gaat niet goed. Kom op Andries vaker zeggen. Hè? <laughs> ik hou van je. Wat is geweldig dat je mijn vrouw wilt zijn. In voor- en tegenspoed. En geweldig. En, en, en dan hoop je <laughs> dat je ook een respons krijgt als ze zeggen. Van, wij houden ook van jou. Maar goed, dat... Uh, Vrouwen die hebben, dat, dat hebben een speciale gevoel, omdat, daar kom je niet altijd helemaal door. Maar goed, uh... <laughs> maar goed, het gaat erom dat Job had vertrouwen in God. En weet u wat het wonder is? God had vertrouwen in Job. En dat is belangrijk. Heeft God vertrouwen in u? Met al uw vallen en opstaan. Heeft God vertrouwen in u? Hebt u herstel gezocht bij God? Waardoor het vertrouwen weer opnieuw en fris wordt. Heb God, ik heb vertrouwen in God. Maar hoe staat het ten opzichte van mij? Heeft God vertrouwen in mij? En Job, Job, die relatie, als je over een relatie spreekt, dan is dit een optimale relatie. Vertrouwen in God en dat God vertrouwen heeft in, in, uh, in Job. De vraag is, heeft God ook vertrouwen in ons als God naar ons handel en wandel kijkt? Of is hij teleurgesteld? En, en, en distancieert hij zich een klein beetje? Of is het zo dat God zegt, geweldig, geweldig, dochter, zoon, jij in je handel en wandel zoek je oprecht de weg des heren te vinden. Hierop vertrok Satan, vers 7. En overdekte Job van voedsel tot kruin met kwaadaardige zweren. Job pakte dus een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. En dan er komt, er komt een verkeerde vrouw naar hem toe. Hebt u dat uh, goed gelezen thuis? Job, moet je het maar eens doen. Dan komt er een verkeerde vrouw. Maar ik heb toch wel een beetje compassie met haar. Met deze vrouw. Je moet je voorstellen, die vrouw had een aanzien... Met haar man. Haar man had aanzien en zij liep in dat aanzien mee. De man was rijk. En die rijkdom had zij ook. En op een gegeven moment gaat het fout. En, en, en Job, die, die, die, die, in haar beleving raakt hij aan lagere wal. En dan komt zijn vrouw en zegt tegen hem... Waarom blijft je zo onberispelijk... Vervloek God toch en sterf. Nou zeg. Dat is een lekkere vrouw. En dan komt Job. Hij had mee kunnen gaan in de gedachten van deze vrouw. Hij had kunnen zeggen, je hebt gelijk vrouw. De ellende is over me heen gegoten. En hoe kom ik daaruit? Maar dan zegt hij de volgende woorden. Maar Job zei tegen haar. Je woorden zijn woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden van God, waarom zouden wij het kwade niet aanvaarden? Het kwade. Het kwade. Ondanks alle zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. En dan komen de drie vrienden. Nou, die kan je ook beter kwijt als ze rijk zijn. Vrienden die dan op een gegeven moment lopen te klagen. En die zich dan. Uh, die hebben me al van ver gezien. Oh, Rut, oh, Rut, wat is er toch met Job aan de hand? En dan komen ze dichterbij. En, en misschien stinkt hij wel van de sferen die hij heeft. Hè? En, uh, en, en, en, en dan, dan denken ze: ja, wat moet ik zeggen? Nou, hieruit blijkt de geestelijke leegheid van die vrienden. Die hebben misschien ook meegevaren in de kielzog van. Van de rijkdom van Job. En ze waren vrienden omdat hij zoveel te verdelen had. En dan, en dan komen ze met, met, met verhalen aanzetten. Daar word je helemaal niet goed van. En dan gaan ze nog eh, vers 12 zegt. Toen ze Job van Verre zagen herkenden ze hem niet. En ze barsten uit in luid geweenklaag. Ge, ze scheurden hun kleren en wierpen stof over, omhoog. Over hun hoofd. Of dat helpt. Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten. Zonder iets te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Nou zeg. Ik weet niet of je zulke vrienden hebt hoor. Maar ik gelukkig niet. Ik zoek vrienden. Die in de tijd dat je strijd hebt. Als je in de tijd dat je het moeilijk hebt. Dat ze bij je komen. En dat ze je misschien onderwijzen. Misschien berispen. Maar ze zeggen wat. En één ding is zeker. Als je een beroep doet op die vrienden. Ik neem aan dat u mijn vrienden bent. En ik doe een beroep op u om, om voor ons te bidden. Of voor, voor Vauwse en mij en voor, voor de gemeente. Dat u daar gehoor aan geeft. Als ik vraag wilt u een dag van bidden en vasten. Of u daar gehoor aan geeft. Of zegt u nou joh. Ja, het zal wel. Net als die uh, vrienden. En dan zeggen: ja, ik moest luisteren. Ik, wij hebben andere argumenten. Hè? Ze gooiden met zand en weet ik veel wat ze allemaal deden. scheuren het kleren van het lijf, dat doen we dan niet. Want dan krijg je de politie de deur. Maar we hebben andere argumenten. Ik heb geen tijd. Ik heb het hartstikke druk. Je moest eens weten. Daarbij, ik slik pillen. Dus ik kan niet gaan vasten. Ik kan niet vasten, want ik heb pillen. En, en, en ga zo maar door. Allemaal, allemaal verontschuldigingen. En, en ja, bij mij is het heel ernstig. Bij mij is het heel ernstig. Als ik hier druk, dan doet het daar zeer. Dus zo ernstig is het. Daar heb ik ook medicijnen voor gekregen. Weet u? Durft u in geloof. Ik zeg niet dat u geen medicijnen moet gebruiken. Pas op, hè, dat u die, die gedachten... Maar durft u in geloof te zeggen, hier? Ik neem minder eten. Ik neem bijvoorbeeld een broodje. Ik heb medicijnen. Ik neem een droog broodje. Omdat ik u aangezicht zoek. Ik wil dit aan u opdragen als het vaste van mij. Hoe creatief zijn wij? En hoe negatief zijn wij? Volgen wij het negatieve of zoeken wij naar creativiteit en zeggen. Heer, u kent mij. U kent mijn lichaam. En weet u, dan zal God u wijsheid geven. Weet u, heel veel mensen, net als deze drie vrienden, die hebben een soort theater. Kijk eens, dus ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en zo. En die vrienden, die proberen nog meer gewicht in het schaal te leggen en om hun klacht te bekrachtigen. In plaats daarvan tot steun te zijn van Job. Ik bid zo, ik bid zo, dat u voor elkaar bidt. Ik bid zodat u elkaar steunt in het gebed. Ik bid zodat u, dat u in uw stille tijd. En misschien kunt u een moment niet slapen in uw, ben, in, in uw bed. Dat u ligt en, en u denkt aan zaken. Die, die naar de naar oog negatief is. De golven van het water die slaan bijna in de boot. Dat je zegt: Heer, u bent de redder. U geeft uitkomst. Soms dan kan ik niet direct in slaap vallen. Dat schijnt met de leeftijd te maken hebben. En dan, dan ga ik bidden. En dan zeg ik hier. U kent die persoon. U kent die persoon. U kent de gemeente. U kent de worsteling in de gemeente. En ik vraag u hier om de bijstand van uw geest. Dat er herstel komt. Dat de mensen krachtige christenen worden. Om, om zo de wereld te overwinnen. Weet u. Nico Biljus zei het volgende. Hij zei, het is niet moeilijk om je vrienden voor Gods Koninkrijk te winnen. Dat zei hij. En toen heb ik gezegd, daar ben ik niet mee eens. Want die vrienden kunnen, kennen je sterke en je zwakke kant. En die zullen daarop inspelen op het moment dat je ze voor Jezus wil winnen. Door te zeggen, je bent ook niet perfect. Weet u, degene die honger heeft, degene die God niet kent, degene die, die, die zoekende is, dat zijn de mensen waar u zich op moet richten. Ik ga in mijn straat en ik loop in mijn straat, ik ben in het dorp of zo, en dan vraag ik hier, welke persoon brengt u nu op mijn weg? Opdat ik zal vertellen wie u bent. Ik heb geen collega's meer, ik niet meer werk. Maar vroeger deed ik dat op mijn werk ook. Hier, welke collega heeft u nodig? Welke buurman heeft u nodig? Buurvrouw, weet de buren dat u christenen bent? Weet u dat? Weten ze dat? Hebt u wel eens getuigd bij de buur? Hebt u wel eens op uw hart gekregen om datgene waarin... U terecht bent gekomen, dat u in het hel van God bent opgenomen. Dat u dat wilt delen met de buren. Hebt u dat wel eens gedaan, dat u aangebeld hebt, buurvrouw, ik, ik, ik ben zo blij dat ik God ken. Ik wil tegen u zeggen, God houdt van u. En dan ga je weg en dan zegt ze, die is gek. Maar die woorden blijven na. Ik zeg u, als dat in liefde gezaaid is, blijven die woorden doorgaan in hun leven. Net als Johan. Ik heb Johan al jaren niet meer gezien. Hij zegt, Rudolf, ik had niet anders verwacht. En dan ben ik niet een superman, hoor. Maar ik wil alleen maar zeggen, ik heb iets achtergelaten. En wat laat u achter bij uw buren? Bij, bij, bij de kennissen? Bij, bij uw vrienden? Wat laat u na? Hobbelt u mee? Polonaise zo? Carnaval? He? En een pintje drinken en dan zo naar huis gaan? Mensen, dan ben je een slecht getuigenis voor Gods Koninkrijk. En dat hoeft niet eens met een pintje te zijn. Maar bijvoorbeeld dat je iemand uh, na, nou ja, uh, verkeerd bejegend. Zoek u naar negatieve tegenstanders. Want dan heb je ook zo'n zo prachtig iets. Hè? Zoekt u naar tegen, negatieve ste, uh, medestanders om met hun te klagen... Misschien wel over de gemeente. Misschien omdat er een aantal mensen niet meer komen. Misschien over de voorganger dat u klaagt. Zou het niet beter zijn, en dan wil ik me even buitensluiten... Zou het niet beter zijn dat degene die u mist in de dienst... Dat u die onder aandacht brengt van God. En dat u zegt, ik mis die in de gemeente... Geef mij de mogelijkheid om hen te ontmoeten, om hen weer te vertellen dat, dat ze een gemeente nodig hebben. En als ze dan ergens anders in de gemeente gaan zitten, prijs de Heer. En als je ze weer terugkrijgt in de gemeente, prijs de Heer. Maar wat doe je? Leg je de benier? oh die is al weg, wat verschrikkelijk, die is... ken jij die nog? Die is ook al weg, zulke praatjes gaan rond. Weet u, bid voor elkaar. Dat is de opdracht die God eigenlijk vanmiddag door dit alles wil laten zien. Wil zeggen, bid voor elkaar, strijd voor elkaar. Heeft u, net als Job, het vertrouwen van God? Of jammer je mee? Hoe vaak heeft u met iemand gebeden die in nood zat? Echt in nood zat. Een collega waarvan je ziet dat hij in problemen zit. Of een, een man of een vrouw die je tegenkomt. Waarvan die uitstraalt dat hij problemen heeft. Heb je de moeite genomen. Om de aandacht naar je toe te vestigen. En te zeggen van. joh, moet je luisteren. Kan ik je helpen? Kan ik je helpen? Ik ga een kort verhaal vertellen. We gingen op huwelijksreis, Faustje en ik, naar Benidorm. En ik zei tegen Faust... Ik zeg... Ik was dan zo'n figuur. Nou is het woensdag, nou, is het, nou hebben ze kerkdienst. Nou is het zaterdag, hebben ze jeugd. Dan zitten we hier met niks te doen. Op zondag de dienst en dan zitten we hier. Ik klaagde. En toen zei Faust... Nou, geniet nou dat je... Dat je vakantie hebt. Dat kon ik niet. Ik kon het niet helemaal opbrengen. Maar God is een genade God. We liepen naar buiten, Fautje en ik. En we, we... Het was net of we gestuurd werden... naar een bepaalde richting. En we zagen een vrouw aan het zwembad zitten... van een ander hotel. Ze was met ons... Uh, meegereisd... <coughs> uh, uit Nederland... in hetzelfde vliegtuig. En... We zagen haar zitten, helemaal als een hoopje ellende. En Faust en ik zijn er naartoe gegaan. En we hebben gezegd, joh, kunnen we je helpen? Ja, ze ik zie het leven niet meer zitten en ik wil een eind aan mijn leven laten. Want ze was net op het punt bezig om zich in het zwembad te gooien en zich te laten verdrinken. We hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Ze was behoorlijk aangeschoten we hebben gezegd, gaan we eens mee naar ons appartement. En we hebben verteld, we hebben gedeeld wat er in ons leven is. We hebben gesproken over de liefde van Christus. We hebben gesproken over de bewogenheid van Christus in haar leven. En weet je wat er gebeurt? Ineens verandert deze vrouw. Ze zegt, ja, eigenlijk ken ik dat nog van de zondagsschool. Van de zondagschool. Ik ga nu in details verder, want het is een heel verhaal van de zondagschool. Nou, zeiden we, dat is toch prachtig dat God ons, dat God ons op jouw weg hebben gebracht, heeft gebracht. Vind je goed dat we met je bidden? We hebben haar koffie gegeven. Ik weet niet of dat goed is om iemand nuchter te krijgen. Maar we hebben koffie gegeven. <lacht> in onze ontwetenheid. Misschien was het helemaal afrechts. Maar ze werd, ze werd klaarhelder. En we hebben gebeden. Het zondagsgebed met deze vrouw. Die een moeilijk huwelijk had. Met een politieagent. En op een gegeven moment kwamen, de volgende dag, kwamen ze tegen. En die politieagent kwam naar me toe. En hij zegt. Wat heb je met mijn vrouw gedaan? Ik keek hem aan. En ik zeg. Hoezo? Als ze thuis komt. Dan maakt ze alleen maar ruzie. En nu ging ze thuis zitten. Ze pakte de boek. En ze ging een boek lezen. In die korte tijd. Op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. En misschien enkele uren later gebeden met deze vrouw. Want deze vrouw helemaal veranderd. Zo werkt God. Ik zeg het u niet om mij of vrouwen te verheffen, maar om God de eer te geven. God wil u leiden met zijn geest, zegt hij in zijn woord. Ik heb je niet als een weeskind gelaten. Dat betekent als ouder Ga je toch ook uh, je kind begeleiden, leren dingen te laten en, en, en, en te doen? En, en, en een richting te zoeken welke uh, kansen moeten gaan studeren? Al die dingen doe je met je kind. Zou God dan anders zijn tegenover ons? God is toch een God die, die tegen je zegt: joh, ik hou van je, daar begint hij mee. En ik heb het beste met je voor, daar begint hij mee. En dan gaat hij. Je vertellen. Ik wil je gebruiken. Wil je daarvoor openstaan? Dat, dat, je, dat je onder mijn leiding, leiding mensen aanspreekt die zoekende zijn. Heeft God vertrouwen in u en mij? In hoofdstuk 42, en dan sluit ik af. Dan zien we dat de trouw van God, van Job aan God... In veel fout werd beloond. Hij had niks. Hij zat toch eigenlijk een beetje op de mesthoop. Een vrouw die hem probeerde onderuit te halen. Drie vrienden die, die verkeerde uitdrukkingen neerzetten naar Job. Maar hij bleef bij God. En dan gaat vers 12, zegt dit. En de Heer zegene. Het verre leven van Job, meer dan vroeger. Hij kreeg veertienduizend stuks kleinvee. Hij kreeg zesduizend kamelen. Hij kreeg duizend spanrunderen, duizend ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie dochters. In het ganse land vond men geen vrouw zo schoon als de dochter van Job. En haar vader gaf haar een erfdeel. Onder de broeders. Daarna leefde Job nog... 140 jaar. Ik moet u zeggen, ik moet er niet aan denken... dat ik nog, nog 70 jaar erbij krijg. Maar goed, je weet maar nooit. hè? Hij kreeg dus 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kleinkinderen... vier geslachten. Broers en zusters, God is niet veranderd. Hij is in staat... uw moeilijke situatie... Om te zetten tot iets glorieus. De vraag is. Hoe gaat u om. In de situatie. Waarin God een hand heeft. Dat u daar terecht bent gekomen. Ziekte. Verslaving. Tegenslagen. Een man of een, een partner. Of een vrouw. Die niet gelooft. Uw kleinkinderen. Uw kinderen kleinkinderen. Die uh, niet meer. Uh, te bewegen zijn om naar de kerk te gaan. Hebben hun meningen. Hebben hun problemen. Hebben hun vrienden. Hebben hun situatie. En dat krijgt u allemaal op uw broodje hoor. Als vouders. U krijgt u allemaal op uw broodje. Maar kunt u daar doorheen prikken? Kunt u daar doorheen prikken? Dat u tegen die persoon zegt. joh, moest luisteren. Ik geloof dat. Dat jij niet tegen de harde muziek kan in de kerk. Ik geloof dat je... Goeie vrienden heb. En dat je smiddag, zondagmiddag met je vrienden op wilt trekken. Ik geloof dat. Ik weet, maar, maar, maar. Ik wil je tegen jou vertellen. Dat God van je houdt. Dat God bezig is. Via opa en oma. Papa en mama. God is bezig in onze levens. Opdat wij tegen jou vertellen. Dat God je van harte lief heeft. Heeft u. Het echte geloof. En vertrouwen in God. Dat is een cruciale vraag. Heeft u dat? Wat in deze tijd hard nodig is. Het is hard nodig. Om uw geloof te activeren. Het is hard nodig om uw vertrouwen in God. Misschien is dat een beetje dof geworden. Dat u dat oppoetst. En zegt hier... Ik wil geloof en vertrouwen uitspreken naar u toe, omdat ik weet dat u een levende God bent en dat u het beste met me voor heeft. God had in iedere situatie vertrouwen in God. Laten wij naar onze relatie zoeken en het voorbeeld van Job volgen. Amen.